6 uur het NOS-journaal Lissalot Thomassen. Nog eens 400 mensen ziek door met salmonella besmette zalm. Europese leiders bijeen voor Eurotop en geen namen op oorlogsmonument Geffen.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 Nu blijkt dat nog eens 400 mensen zich bij het RIVM hebben gemeld met klachten. De bron van de besmetting is inmiddels bekend. In een fabriek van Foppen in Griekenland bleken de schalen... waar de vis in werd verpakt te poreus. Daardoor bleef de bacterie erin zitten. Vandaag werd bekend dat 20 mensen die ziek zijn geworden... een schadevergoeding eisen van het bedrijf. In Brussel zijn de Europese regeringsleiders bijeen. Bij aankomst zei premier Rutte dat hij niet ziet in een aparte begroting voor de 17 eurolanden die naast de bestaande Europese begroting moet komen. De aparte eurobegroting is een idee van EU-voorzitter Van Rompuy, bedoeld om de euro overeind te houden. Rutte is bang dat Nederland dan weer meer moet afdragen terwijl de regering juist minder wil betalen. Het is voor het eerst sinds de zomervakantie dat de Europese regeringsleiders samenkomen. De eurotop duurt twee dagen. Consumenten laten honderden euro's per jaar liggen... doordat ze te weinig rondshoppen voor financiële producten als verzekeringen, spaarrekeningen en hypotheken... zegt de Nederlandse mededingingsautoriteit. Er bestaan grote prijsverschillen tussen de aanbieders... De NMA bekeek wat huishoudens gemiddeld uitgeven aan 15 financiële producten... en hoeveel ze daarop zouden kunnen besparen door voor goedkopere aanbieders te kiezen. De verschillen tussen de goedkoopste en duurste aanbieder kunnen oplopen... tot ruim 330 euro voor een autoverzekering en ruim 800 euro voor een hypotheek. Regisseur Frans Wijf spreekt vol lof over de overleden Sylvia Christel. De camera hield van Sylvia Christel. Ze had het gewoon, zo zei hij. Hij noemde haar de Johan Cruijff van de film... De twee werkten samen in de film Naakt over de schutting uit 1973. Sylvia Christel zong ook de titelsong van die film. Volgens filmkenner Robert Blokland wilde Christel graag gerespecteerd worden in de filmwereld. Na de Emanuelle reeks probeerde ze serieuze rollen te krijgen, maar dat was lastig. Hij noemde haar niet de grootste actrice, maar ze was volgens hem wel internationaal de beroemdste. Ook in buitenlandse media is er volop aandacht voor Sylvia Christel. Bij de BBC is het bericht over haar dood het meest gelezen verhaal van de dag. In veel Franse kranten wordt ze geroemd... voor haar rol in de Franse filmreeks Emanuelle. Sylvia Christel overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was 60 jaar. De vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering... en de rebellenbeweging FARC op Cuba beginnen op 15 november. Dat is in Oslo bekendgemaakt. De Colombiaanse regering en de Maoïstische beweging FARC willen werken aan de beëindiging van de burgeroorlog in Colombia, die al een halve eeuw duurt. Dat staat in een gezamenlijke verklaring. Beide partijen zaten vanmiddag aan tafel in een perszaal in de Noorse hoofdstad Oslo. Het woord werd gevoerd door Noorse en Cubaanse delegaties. Later vanmiddag geven de Colombiaanse regering en de FARC aparte persconferenties. De Nederlandse Tanja Nijmeijer was in Oslo niet bij de FARC-delegatie aanwezig. Op het oorlogsmonument in Geffen dat zaterdag wordt onthuld... komen helemaal geen namen, heeft burgemeester Augustijn van Maasdonk... bekendgemaakt na een gesprek met Joodse organisaties. De bedoeling was om de namen in een gedenksteen te graveren... van alle mensen die tijdens de oorlog in het Noord-Brabantse Geffen zijn omgekomen. Daar ontstond ophef over, omdat er naast de namen van Joodse slachtoffers... ook namen op zouden komen van omgekomen Duitsers. De noodleidende woningcorporatie Laurentius heeft besloten... om twee directeuren opnieuw te schorsen. De Bredaanse corporatie moest van de rechter de twee directeuren... die op non-actief stonden, weer op het werk toelaten. Maar toen een van hen zich vanmorgen op kantoor meldde... werd hij meteen weer weggestuurd. Laurentius haalde onlangs het nieuws... vanwege een justitieel onderzoek naar ex-directeur Walter V. Die zou het bedrijf mogelijk voor miljoenen hebben opgelicht. De twee mededirecteuren golden niet als verdachten... maar Laurentius zette hen toch op non-actief... Onterecht, oordeelde de rechter. Maar volgens Laurentius zijn de twee nog steeds niet welkom... omdat ze onderwerp zijn van een intern onderzoek naar integriteitsschendingen. Het weer vanavond in het westen en noorden, af en toe wat regen... in de rest van het land overwegend droog. Morgenochtend in het noordwesten bewolkt en af en toe regen. Smiddags is het droog en breekt vanuit het oosten de zon door. Het wordt 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. In het weekend overwegend droog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. En de temperatuur ligt dan rond 18 graden. Aan de verkeersinformatie De meeste vertraging heeft de verkeer vanmiddag rond Amsterdam en Rotterdam. In totaal staat er nu 140 kilometer file. Het is ook erg druk op de wegen rond IJmuiden. Dat komt er een ongeluk eerder vanmiddag op de Traverse. Fieders staan, die opvallen staan op de A9, Amstelveen richting Diemen, van Knoppen-Diemen 5 kilometer, dat komt er een ongeluk. Op de A12 te Utrecht, van Knoppen-Lunetten 2 kilometer, daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A58 Tilburg richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorle en Geelsen staat 4 kilometer, de linker rijstrook is dicht. We zitten al in de 70ste minuut. Jojo, dat is een flinke overtreding. En ja Jouw, twee keer geel.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 Maar niet op ora.nl slash aov. Direct een scherpe premie en hup, door met ondernemen. Ora, direct geregeld. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Acht over zes. goedenavond, over één ding... zijn de regeringsleiders in Brussel het eens. De euro moet overeind blijven. En volgens de EU-president Van Rompuy zijn daarvoor vergaande maatregelen nodig. Alleen de Nederlandse regering voelt daar niet veel voor. Dat benadrukte premier Rutte bij zijn aankomst in Brussel. Uh, we zijn twee jaar geleden. Uh, begonnen met het bestrijden van de schuldencrisis in Europa. We zijn stap voor stap bezig om uit die problemen te komen. Dat doen we door aan de ene kant te werken aan groei. Nederland heeft veel voorstellen gedaan samen met de Britten, met anderen... die inmiddels ook vergaand zijn overgenomen om de groei te versterken. En tegelijkertijd heeft Nederland uh, voorstellen gedaan. En ook daarvan zijn veel voorstellen overgenomen om de begrotingsdiscipline in Europa te versterken... zodat het ook echt mogelijk is met één munt door te gaan. En we hebben veel bereikt. Kijk naar... Portugal en Ierland, hoe zij er nu voor staan... in vergelijking met twee jaar geleden. We hebben de Europese noodfondsen met elkaar opgezet. We hebben die veel zwaardere discipline nu ten aanzien van landen die zich niet aan de afspraken houden. Die kunnen we nu ook afdwingen. Die kunnen niet zomaar politiek weer terzijde worden geschoven. Dat is echt winst die we geboekt hebben. En deze top past erin. Want ook deze top zullen we praten over twee belangrijke vraagstukken. Namelijk, hoe krijgen we meer groei in Europa? En tegelijkertijd, hoe bestrijden we die crisis effectief? En dan zal vooral de nadruk deze twee dagen liggen op de banken. Dus wat kunnen we doen om stap voor stap... langs een verstandige weg te komen tot gemeenschappelijk bankentoezicht? U schetst vooral wat er al bereikt is. Nu heeft Van Rompuy een stapel plannen op tafel... Gelegd, die wil veel verder gaan. Hij zegt dat het is nodig om die euro op lange termijn overeind te houden. Een van die dingen is een aparte begroting voor de landen met de euro. Voelt u daarvoor? Hek, voorop mij doet voorstellen op het terrein van de begrotingsdiscipline, eh, om die te versterken. Dat soort voorstellen bevallen ons altijd, want wij willen ook meer begrotingsdiscipline. Ook uit de hoek van eh, de Duitsers en anderen zijn er voorstellen voor gekomen de laatste dagen die in lijn zijn met wat wij september vorig jaar hebben gesuggereerd. Dat is vergaand al ingevoerd, maar het verder versterken van die begrotingsdiscipline heeft altijd onze steun. Het idee van aparte begrotingen. Daar hebben we heel veel vragen bij, omdat er al een begroting is van de Unie. Omdat we willen weten hoe zich zo'n begroting dan verhoudt tot ja, de begroting die we al hebben en de betalingen die Nederland en andere landen daaraan doen. Zegt u dan vanavond nee? Vanavond stel ik vooral vragen, dat is ook de doeling van deze twee dagen, dat we duidelijk maken uh, aan de hand van vragen en met elkaar scherp krijgen wat de plannen van Rompuy precies zijn. Maar vragen stellen, daarmee zegt u geen nee, daarmee zet u het licht op groen om daar verder op te studeren. Ik kan geen ja of nee zeggen tegen voorstellen die niet uitgewerkt zijn. Dit zijn allemaal, zoals hij het zo mooi noemt, zo'n Vlaams denkpistes. Ik zal vanavond duidelijk maken, ook aan de hand van de vragen die ik stel waar voor mij de contouren liggen, wat wel en niet kan. Uh, maar een van de belangrijke zaken inderdaad is, hoe voorkomen we dadelijk met elkaar dat we én een Europese begroting hebben... en daarbovenop nog een aparte begroting voor de eurozone en dat dus landen nog meer moeten gaan afdragen aan Europa. Daar waar Nederland juist die afdracht aan Europa wil verlagen. En hoe verhoudt zich dan zo'n begroting tot de structuurfondsen die er al zijn? Ik wijs erop dat de landen in de problemen zoals Cyprus en Italië en Spanje en Griekenland en Ierland en Portugal... en uh, ja, al die landen, zo'n zes landen in totaal, het overgrote deel al van de structuurfondsen krijgen. Dus ik wil nut en noodzaak. Hoe hangt het samen met andere het Allemaal begrijpen voor we daar definitieve posities op innemen. Premier Rutte, vanmiddag in Brussel in gesprek met Chris Ostendorf. Hoe kijken de financiële markten naar deze Eurotop? Jean-Paul van Oudheusten van RBS Markets, goedavond. Goedenavond. Als we de premier horen praten, zou je denken we kunnen rustig aan tafel ja, ik denk dat dat uh, ook wel zo is. Uh, het is natuurlijk toch uh, omgeven door een hoop politiek. En de financiële markten wachten er uh, zeker ook op wat er gaat komen. Hoe was het beeld vandaag op de beurzen in afwachting van wat er dan gaat komen? Nou, het beeld was vandaag uh, rustig. Uh, de AX bijvoorbeeld is, is ook nauwelijks uh, veranderd. Iets uh, laag, hè? Ja, iets laag. Ik geloof één, één of twee tienden. Um, ik, ik denk dat het goed is om het in een iets langer perspectief te plaatsen. Ik denk dat deze Eurotop best wel wat uh, nou ja, positief nieuws uh, om zich heen kan hebben. Dat is altijd het rare verschil tussen de korte termijn en de lange termijn. Uh, er wordt toch toegewerkt naar een, een oplossing voor Spanje... die toch worden geacht, niet deze dagen, maar in november... Uh, waarschijnlijk toch een deal te sluiten om uh, een deel van hun schulden... onder dat uh, Europese uh, plan te, te scharen. En elk, elk signaal wat deze dagen uit de Eurotop zal komen wat positief is... dat zal toch door de markten ook als zodanig uh, opgepakt worden, denk ik. Maar dat is dan een signaal wat vooral op de korte termijn geldt op de beurs... omdat ze misschien wel kunnen kijken naar de langere termijn... maar het gaat vooral om de beurshandel van vandaag en van morgen. Precies. Dus uh, het is afwachten totdat er nieuws naar buiten komt. Maar... Uh, ja, als dat ook maar een beetje positief is, hè. je hoort meneer Rutte ook al praten uh, over, over een eventueel, uh, uh, hij sluit een bepaalde samenwerking in Europa verder niet uit. Maar dat zal heel lang duren voordat dat uh, op fiscale gronden tot stand komt. Maar elk, elk klein stapje in die richting zal worden gezien als een zaadje voor eventueel een wat gepland wordt voor een plan in de toekomst. Maar waar zitten dan die en... kleine stapjes? Want het is ja, hij kan geen ja zeggen, hij kan geen nee zeggen. Waar letten beleggers dan vooral op als je kijkt en luistert... vooral luistert naar die Europese regeringsleiders vanavond... voordat ze verder gaan beginnen? Nou, waar beleggers naar kijken, hè, wat er nu gebeurt... Uh, is dat alles, alles uh, aandacht is gefocust op Spanje. Dus daarom zie je ook dat Griekenland is eigenlijk al geen issue meer... maar dat wordt nu toch nog weer een beetje tijd gerekt. Waarom is dat geen issue meer? Nou, omdat om Griekenland eigenlijk... Dat is niet het grote probleem. Het grote probleem is Spanje, omdat het gewoon vele malen groter is... en dat het over veel meer miljarden gaat. En niemand wil dat Griekenland op dit moment op de voorgrond treedt... voordat er uiteindelijk een deal met Spanje is gesloten. Ja, dus in, in die zin is, is Griekenland waarschijnlijk wel een probleem... maar het is, het is, het is kleiner, het is meer behapbaar. Ja, als je kijkt naar de complete eurocrisis... want het gaat natuurlijk om het hele complete plaatje in Europa. Is dat toch een beetje als, als aandachtspunt afgelopen weken weggezakt? Nou, ja, ik, ik denk van niet. Uh, de grote vraag die eigenlijk al sinds het uitbreken van de crisis... nog steeds geldt, is wie gaat dat betalen? En dat is natuurlijk een vraag die elke keer uh, weer vooruit wordt uh, uh, geschoven. En die vraag is nog steeds niet beantwoord. En zolang dat niet gebeurt, is die crisis gewoon nog steeds daar. Ja, en dan uh, gaat die Eurotop vanavond beginnen. Blijft u daarvoor wakker om te kijken of er kleine positieve signalen te horen zijn? Of ziet u dat morgenochtend wel? Nou, dat is niet iets om voor, uh, voor wakker te blijven. Maar morgenochtend vroeg zitten we zeker weer achter het scherm. Jean-Paul van Oudhuizen van RBS Markets, dank u wel. Ja, ja, dan. Zo, architect Rem Koolhaas. Hij krijgt morgen een eredoctoraat van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen bij de ANWB. Staan er staan nog 100 kilometer file. De meeste staan rond Amsterdam en Rotterdam. Bij IJmuiden is het op de wegen druk na een ongeluk eerder vanmiddag... op de Velser Traverse. Files die opvallen staan op de A2 Utrecht-Amsterdam... van knoopert holendrecht 8 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Diemen... van knoopert diemen 5 kilometer door een ongeluk. De A58 Tilburg richting Breda is een ongeluk gebeurd. Voor Geelse staat 5 kilometer, maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het overlijden van Sylvia Christel is wereldnieuws. Haar film Emmanuelle is overal ter wereld bekeken. Ook in Frankrijk waar Emmanuelle vanaf 1974 een groot succes was. 9 miljoen mensen zagen deze film. Correspondent Ron Linker ging terug naar de plek in Parijs... waar het voor Christel in zekere zin allemaal begon. De e Avenue des champs élysées in het hart van Parijs. Misschien wel de belangrijkste plek in de filmcarrière van Sylvia Christel. Want nu zie je er niets meer van. Maar in 1974 stond hier een bioscoop, Cinema Triomphe. En hier ging Emmanuel in première. Het was destijds een gewaagde beslissing om zo'n film... in een normale bioscoop te vertonen, vertelt ze zelf in een documentaire. Dit is een film, maybe voor... Um... Adults above 18 years old, but it's going to be in a normal theater in Le Triomphe, on the Champs Élysées. En nu is er een kledingzaak aan de ene kant en aan de andere kant is zo te zien binnen een verbouwing aan de gang, want er hangt allemaal papier voor de ramen. Tot de meneer in pak met zo'n bouwvakkershelm naar buiten. C'est partie de entreprise qui a rénové cet immeuble. immeuble. Allez, vous avez. Oui, nous c'est nous qui avons démoli le cinéma. tout à fait. Ja, triest geeft meneer zelf ook toe. Zijn bedrijf renoveert het gebouw en heeft dus helaas de Bioscoop Triumf moeten slopen. Niet zomaar een bioscoop, want hier ging Emmanuel niet alleen in première. De film was ook nog eens 13 jaar lang aan een gesloten te zien. Heeft u de film gezien? Ja, sure. Oui, oui, ben à l'époque c'était un peu révolutionnaire, un peu excitant, maintenant c'est un peu ça allait beaucoup moins, c'est vieux classique. Toen was het een revolutionaire film, opwindend, zegt hij, maar tegenwoordig niet meer. Het is een klassieker. Net als die bioscoop. Ouais, non, mais c'était c'est ouais, bâtiment hey, hey. Een gebouw met geschiedenis geeft hij toe. Hier stonden in de jaren 70 drommen mensen bij de ingang. Zelfs Sylvia Christel kon het eerst niet geloven. De Champs-Élysées there black was people and said well that's very good but why is it fall waiting to see our film. Oui, j'ai vu le film uh, quand j'étais jeune uh, Emmanuel, bien sûr. C'est là ici. Ja, ik was in Met een brede lach zegt deze meneer die aan het wachten is op zijn vrouw... die kleren koopt, ja, ik heb hier destijds die film gezien. Herinnert zich zelfs nog de filmaffiche die hier dus zo lang in de vitrines heeft gehangen. Met Sylvia Christel, halfnaakt in een fauteuil. En die zetel die sprak kennelijk zo tot de verbeelding... dat meneer er precies zo eentje heeft gekocht. Uh, ik heb een fauteuil, uh, Emmanuel, dat ik nog heb. Ah, uh, Pierre, fauteuil. Oui, uh, le fauteuil sur lequel était en photo. Vous savez? D'accord, parce que vous aimerez le fauteuil, pas le. Ah, parce... si. <laughs> Hij heeft hem nog steeds, zijn Emmanuel fauteuil. Het was een mooie film, verzucht hij. Maar geen gelukkige vrouw. Non, je pense que c'est une, une femme qui malheureusement n'a pas eu de chance. Peut-être le succès, tout ça. Ou la vie a fait que. Well, elle est morte jeune. Voilà. Te jong gestorven, zegt meneer Sylvia Christel. Wat rest is haar film? Niet alleen de erotische beelden, de mooie vrouw, de zetel. Nee, er is meer. En ook de muziek van du film, die. is. dit is Dat is natuurlijk ook die beroemde muziek van Pierre Bachelet uit Emmanuel, Sylvia Christel. Zoals uh, gezegd, architect Rem Koolhaas krijgt morgen een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam... vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten in zijn vakgebied. Goedenavond, meneer Koolhaas. Hallo. U bent natuurlijk wel gewend aan prijzen en, en dit soort uh, functies. Uh, u weet het natuurlijk al even. Wat doet het met u dat u dit eredoctoraat krijgt? Uh, ik ben het niet zo gewend, want uh, ik probeer het eigenlijk zoveel mogelijk van me af te houden... Ik... Ik word nerveus van uh, eerbewijzen, maar uh, ik vind het in dit geval uh, wel spannend. Onder andere omdat het een uh, christelijke universiteit is. En, en wat maakt dat voor u zo spannend? Ik ben zelf uh, puur atheïst en ik vind het uh, daardoor een vorm van communicatie met een uh, andere wereld. Ja, en, en u zei ook, ik word normaal gesproken nerveus ervan. Wat, wat, wat is dat bij u, dat u daar nerveus van wordt? Ik heb het gevoel dat ik uh, midden in het leven en midden in de architectuur sta... en, en uh, nog compleet bezig ben van gedaante en van gedachte te veranderen. En, en, en uh, het, heeft altijd, het voelt altijd enigszins prematuur. Want dan krijgt, krijgt u het gevoel van een prijs terwijl dat oeuvre nog helemaal niet af is. Precies, ja. Nou, en de VU heeft een masteropleiding architectuurgeschiedenis. Ik had verder de VU niet zo geassocieerd met de architectuur. Ook niet als ik naar het gebouw nee, kijk trouwens. U wel? Ik ook. Uh, en en uh, ben het inderdaad ook eens uh, dat de architectonisch niet veel uitstralen tot nu toe. Uh, maar juist dat is ook voor mij een aanleiding om het uh, te verwelkomen. Want uh, zoals ik net zei, het is een andere wereld die signaliseert dat uh, waardering is. Uh, en ik ben, zoals u misschien weet, niet alleen uh, architect, maar ik schrijf ook. En, en schrijven is eigenlijk een uh, belangrijk gedeelte van een hele carrière geweest. Uh, en daarom vind ik het leuk om van de faculteit van letteren juist dit te krijgen. Er, er komt een nieuw vuurgebouw gebouw uh, in 2017. Heeft u nog meegedongen naar, naar de opdracht daarvoor? We hebben meegedongen uh, en we zijn, uh, voor zover ik weet, uh, verworpen. En dat is dan ook wat. Krijgt u wel een eredoctoraat, maar u mag niet het nieuwe vuurgebouw maken? Uh, misschien komen er nog uh, vuurgebouwen verder. <laughs> ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Want, want u bent er nog lang niet klaar mee, hè? U bent 67, volgens mij, als ik zo vrij mag zijn. Ja, maar ja klopt. klopt. Nog, nog midden in het werk? Maar, maar architecten uh, is het een beroep waar je heel goed uh, oud in kan worden. En, en waarin uh, traditioneel ook uh, op uh, hoge leeftijd... Uh, nog bijzondere dingen kunnen worden gepresenteerd. Want waar bent u op, op, op dit moment mee bezig? Ik ben op dit moment uh, veel bezig in Qatar. Qatar is een enorm ambitieus klein land. Wat uh, in tegenstelling tot Nederland uh, zich opnieuw aan het uh, uitvinden is. En wat enorm investeert in cultuur, sport en andere domeinen. En, en daarin doen we mee. Ik uh, heb volgende maand uh, de opening van de nationale bibliotheek voor Katar die ik gedaan heb. Uh, en we zijn CCTV on ons gebouw in Beijing is klaar uh, en wordt uh, binnenkort gebruikt. En ik ben nu eigenlijk uh, erg bezig met een uh, combinatie van drie toneelzalen die in Taipei gebouwd wordt. Zo, dus u vliegt nog steeds uh, de, de hele wereld rond. Ja, ik, ik probeer drie weken in Rotterdam te zijn... en dan één week uh, te reizen. Ja, en u noemt nu Rotterdam. U werd natuurlijk de afgelopen week veelvuldig genoemd... weer als architect van de kunsthal... waar, waar die zeven schilderijen zijn geroofd. Gelijk vooropgesteld dat er twintig jaar lang geen kunst is gestolen daar. Wat, wat vindt u ervan, van die kritiek die nu op dat gebouw is... door, door sommigen geuit, want het is te open... Uh, je kan het allemaal te makkelijk zien, je kan er te makkelijk bij? Eh... Uh. Beveiliging is een, uh, een volledig apart uh, domein of uh, apart uh, expertise... die uh, in principe volledig onafhankelijk van het gebouw gerealiseerd uh, kan worden. Uh, en ik vind daarom de, de aantregingen dat er een correlatie is tussen het gebouw... en, en de digital pure onzin. Want, want betekent dat ook dat terwijl u dat gebouw... On... Ontwerp, dat u daar geen rekening mee heeft gehouden... hoe dat zou kunnen zijn voor inbrekers? Uh, uh, we hebben... Uh, architecten hebben veel minder vrijheden... dan uh, over het algemeen wordt aangenomen. Er zijn normen en eisen die worden gesteld... en die ieder architect uh, te volgen heeft. Het hele idee dat uh, dieven door de ruiten... de schilderijen gezien hebben die ze uiteindelijk wilden stelen... Uh, lijkt me... Uh, nog uh, onzinnig. Ik denk dat het helemaal zo is dat ze wisten welke dingen er uh, hingen en dat ze uh, gekeken hebben als uh, bezoeker. En uh, <tie> dat ze toen uh, de beste manier bedacht hebben om uh, in te breken. Meneer Koolhaas, ik wil u danken voor uw, uh, uw commentaar en natuurlijk veel plezier wensen morgen in die ja. nieuwe wereld in de vuur. En ik zag trouwens dat u in november ook weer een prijs krijgt, dat, dan echt een prijs de Charles Jenks Award. Dus ja. u bent er maar druk mee, ook al wordt u er nerveus van. Uh, ja, ik weet ja. het. Het is heel <laughs> okay. Nou, veel plezier ermee. Ja, bedankt, dag. dag. Alsof het hem overkwam bijna, zo kon ik het nu werken. tussen de rebellenbeweging FARC... en de Colombiaanse regering in de Noorse hoofdstad Oslo. Op 15 november beginnen de onderhandelingen. Samen met tientallen journalisten keek Margriet Bransma... wie er allemaal bij die persconferentie aanwezig was. Ja, dat was inderdaad even heel spannend. Dat moment dat die beide delegaties binnen zouden komen. Die van de Colombiaanse regering en die van de VARC. Nou, die waren daar hoge vertegenwoordigers van de regering en leger aan de ene kant. Belangrijke commandanten van de VARC. Allemaal mannen dus. Geen vrouwen aan tafel. Ook geen Tanja Nijmeijer. In uh, officiële verklaringen werd ook helemaal niets over het Nijmeijer gezegd. Iedereen gaat ervan uit dat zij er straks wel bij is. Al straks inderdaad de echte inhoudelijke onderhandelingen half... ...november op Cuba beginnen. En ja, hoe zaten ze erbij? Kan je melden, niet als grote vrienden. De, de delegaties, als de ene delegatie aan het woord was... ...dan zat de andere wat beginnengappen. En andersom, de regeringsdelegatie, toen, het vark, uh, toen de vark aan het woord was... Ja, ...toonde duidelijke desinteresse. Kortom, een hele florissante start was het toch niet? Wat ook raar is, toch? Om dan te gaan zitten ginnengappen. Ze, ze zijn ja. in zo'n bloedige strijd verwikkeld. Ginnengappen, het was een beetje een lachen. Als de regeringsdelegatie zei, hoe zeer ze wel van goede wil waren... dan zag je aan de vark wat, wat glimlachende gezichten van... ja, dat hebben we al zo vaak gehoord. En als ...de vark aan het woord was en echt hamerde op ideologische idealen... ...dan zag je de mensen met name van het nationalistische leger... ...de, he, de echte vijand natuurlijk ook van de, van de vark... ...die zag je echt heel ja, gedesinteresseerd een beetje aan de andere kant op kijken... Het was ook heel gek. Er werd een officiële verklaring afgelegd van: we willen echt vrede. Vervolgens mochten ze dus afzonderlijk het woord voeren, en toen zag je heel goed dat zowel het leger of zowel de regering en het leger aan de ene kant en aan de andere kant de Vark dit internationale podium gebruikte, ja, voor een boodschap: de regering kijk ons is dus van goede wil zijn, eh, zelfs als we met zo'n gehate organisatie als de FARC moeten praten. En aan de andere kant de Vark die benadrukte dat ze zo enorm opkomen als ja voor de belangen van het arme onderdrukt het Colombiaanse volk. Dus het was ook wel een boodschap voor de bune, maar er straalde bepaald niet van uit, van kijk, ons is heel graag die vrede ook echt willen. Maar waar lag dan de boodschap in verborgen... dat ze in ieder geval wel samen verder willen gaan? Want ze gaan nu nou, natuurlijk pas echt in de gang. Die boodschap die dat hier nog niet zo uitgedragen... die ligt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, hierachter. Voor de VARC is het een, eigenlijk wel een kwestie van moeten. De oudere leiders, de, de, de, de beweging verliest steeds meer leden. Er wordt steeds gehater onder het Colombiaanse volk. En dat is ook het moment waarop de Colombiaanse regering eigenlijk zegt... dit is het moment om toch weer aan tafel te gaan. Lukt het nu niet, dan lukt het waarschijnlijk nooit. Tanja Nijmeijer is er niet bij. Komt ze er op een later moment misschien nog bij? Want dat is toch wat de vark graag wil? Dat is inderdaad wat de FARC graag wil. De regeringsdelegatie is daar minder van gecharmeerd. Het is de bedoeling dat ze inderdaad half november op Cuba wel aanschuift. Hoewel haar naam tot nu toe nog niet gevallen is. Die persconferentie is nog gaande. Op dit moment is de delegatie van de regering aan het woord. Het wachten is natuurlijk even straks op de persconferentie van de vertegenwoordiging van de FARC. Want dan zal natuurlijk ook degelijk gevraagd worden wat de rol van Tanja Nijmeijer in dit proces zal zijn. Maar dat een rol gaat spelen... Ja, als je met Colombianen spreekt, zowel van de ene kant als van de andere kant... dan zeggen ze toch allemaal, ja, ze gaat een rol spelen. Margriet Bransma vanuit Oslo. De rebellenbeweging verklaarde daarna nog dat ze op elk moment wil praten... over een staakt het vuur. Vanaf 15 november dus. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal. Tim en ik wensen u een goede avond. En wij gaan naar Joost Eerdmans. Hij is er vrijwel iedere dag op Radio 1, Joost. Mm -hmm. En jij ja. vindt vandaag, geloof ik, dat jij met terugwerkende kracht... een tijdje iets te veel vrij hebt gehad. Absoluut, dat, uh, dat erken ik blindelings. Ik heb er ook over geschreven, ik heb er ook voor gepleit. Alleen de SP was het toen uh, met de LPF eens. We hebben het inderdaad over de recessweken in de Tweede Kamer. We proberen, moet je je voorstellen, Lucia, deze week, hè, de afgelopen weken, er wat Kamerleden te bellen voor een reactie op een stelling in de avondspits. G niemand te bereiken. Uh, wat bleek? Het is herfstreces, dat waren we even vergeten. Te druk dus met geen... werkbezoek? Blijkbaar, op stage natuurlijk. Heel druk uh, kiezers aan het opzoeken. Maar. Onbereikbaar. En de Tweede Kamer gaat dus om de drie weken potdicht. Zo kun je het vaststellen. Want 18 weken per jaar is de Tweede Kamer met recess. Men is ergens om naar onderweg. Ik zou niet goed weten waarheen. Dat wordt ook nooit echt duidelijk. Maar ik zeg: de wereld staat niet stil. Dan mag de Tweede Kamer toch ook niet zo lang stilstaan. Ik zeg: 18 weken recess is wat te veel van het goede. De Tweede Kamer gaat veel te vaak met recess. Dat is de stelling. U kunt mee gaan doen met Avondspits op 0800 1121. Avondspits kent geen recess. dat weet je ook. Hashtag WNL, hashtag Kamerreces. Die combinatie, dan komt u binnen... We gaan elkaar hopelijk in avondspits spreken. Het debat gaat gevoerd worden met Chris Alberts... een vervent tegenstander op sommige fronten. Hij is politiek docent. We hopen hem te spreken rond de klok van tien over half zeven. half zeven gaan de lijnen open. 0800 1121. De Kamer gaat veel te vaak met een recess. Nu eerst het NOS Journaal met Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS Journaal. Bij het RIVM zijn nog eens 400 meldingen binnengekomen... van mensen die ziek zijn geworden door met salmonella-besmette zalm. Eind vorige maand werd bij Foppenpaling en zalm een salmonella-besmetting gevonden. Bekend was al dat drie mensen zijn overleden nadat ze de zalm hadden gegeten... en dat zeker 550 mensen ziek zijn geworden. De bron van de besmetting is inmiddels bekend. Op het oorlogsmonument in Geffen dat zaterdag wordt onthuld... komen helemaal geen namen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt na een gesprek met Joodse organisaties. De, de, de bedoeling was om de namen in een gedenksteen te graveren... van alle mensen die tijdens de oorlog zijn omgekomen in Geffen in Noord-Brabant. Daar ontstond ophef over, omdat er naast de namen van Joodse slachtoffers... ook namen op zouden komen van omgekomen Duitsers. En consumenten laten honderden euro's per jaar liggen... doordat ze te weinig rondshoppen voor financiële producten... zoals verzekeringen, spaarrekeningen en hypotheken. Dat zegt de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Er bestaan grote prijsverschillen tussen de aanbieders. Volgens de NMA vaak honderden euro's verschil. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe. En vooral in het westen en noorden valt dan wat regen. Er waait een zwakke zuidelijke wind. En koud wordt het niet met minima rond 14 graden. Morgen begint de dag met wat regen in het westen en dan vooral in het noordwesten van het land. In het oosten blijft het droog en na het middaguur is het in heel Nederland droog. Aan de kust zijn de wolken dikker en de zon is daar dan wat minder te zien. Maar de temperatuur loopt er nog wel aardig op tot zo'n 18 à 19 graden. In het oosten gaat de zon flink schijnen en daar wordt het warm. 22, misschien wel 23 graden. En verder staat er nog steeds dan een matige wind uit het zuiden. Zaterdag valt er af en toe wat regen en liggen de maximaal op zo'n 19 graden. Zondag draait de wind van zuid naar oost. Er breekt dan een droge periode aan, maar de temperatuur moet ook weer wat inleveren. ANWB-verkeersinformatie. Bij Amsterdam en Rotterdam is de avondspits nog niet voorbij. Er staat nog 70 kilometer file in totaal. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij Zoetewouderdorp, Dorp. Vier kilometer, er staat een auto stil, de rechter rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A9, Amstelveen richting Diemen. Tussen Knopend Holendrecht en Knopend Diemen staat 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De Kamer gaat te vaak met recess. Welkom bij uw dagelijkse portie Gezond Verstand op Radio 1. Dit is Avondspits. Bel WNO 0800 1121. De Tweede Kamer heeft in mijn ogen nadrukkelijk een voorbeeldfunctie. Kamerleden werken in de regel hard en worden daar ook vorstelijk voor betaald. Maar waar de meeste werknemers zich tevreden moeten stellen met amper 25 vrije dagen... gaat de Tweede Kamer per jaar maar liefst 18 weken, en dat is 90 dagen, met de reces. Het voorjaarsreces, het meireces, acht weken zomerreces, het herfstreces en natuurlijk het kerstreces. En dan reken ik de talloze verkiezingsreces nog niet eens mee. Waarom 18 weken met reces? Omdat Kamerleden stage moeten lopen en hun kiezers moeten opzoeken. Prima, maar doe het dan gewoon op maandag en vrijdag als de Tweede Kamer ook niet vergadert. Er is werk aan de winkel, criminelen en treinrampen houden zich echt niet bezig met het Kamerreces. Eén groot voordeel aan die 18 weken verlof van de Tweede Kamer... het kabinet kan doorregeren. Of zoals Piet Heijn Donner het verwoordde, dan hebben we even geen last van Femke Halsema. U kunt reageren. De Tweede Kamer gaat veel te vaak met reces. Wel WNL 0800 1121. Ja, een goedenavond. Om de drie weken is ons parlement gesloten. Daar komt het op neer. Vindt u daarvan? Maandag en vrijdag worden ook standaard vrijgenomen. Dan, eh, dat doet men omdat men dat nog doet uit de tijd van de postkoets. Destijds kwamen de heren meestal eh, aan op de maandagochtend per postkoets naar de Tweede Kamer. Die kwamen dan s'avonds helemaal brak aan in Den Haag. En dan eh, moesten ze een beetje bijrusten. En dan begon dinsdag eh, de Tweede Kamer te vergaderen. En donderdag precies hetzelfde waren ze klaar. En vrijdag moesten ze de hele dag uittrekken om met de postkoets weer terug naar Groningen te rijden. Uit die tijd stamt dus dat de maandag en de vrijdag door de Tweede Kamer niet standaard als vergaderdatum worden benut. Ik vind het bizar en eigenlijk volledig uit de tijd. U mag reageren op de recessen. De Kamer gaat te vaak met reces 0800 1121. Hashtag mee met de WNL of uh, Kamerreces. MyLife zegt Eerdmans het zijn net ambtenaren. Uh, Pieter de Hoog zegt Eerdmans komen politici juist dan niet onder de Haagse kaalstolp vandaan. Wijnand Weerenburg reageert Eerdmans eens is niet meer uit te leggen aan de burgers. En Juist zegt Eerdmans precies Joost wij moeten werken dus ook. Dus hun ook zes weken is meer dan genoeg, vooral in deze tijd. De eerste beller komt binnen op lijn 1, is Jaap Visser. En hij komt uit Huizen. Goedenavond. Ja, goeiedag Jaap Visser. Uh, nou, ik heb een dochter die is nog op politiek geïnteresseerd die zit op de badclub school. Is 14 jaar oud. En die heeft vorig jaar een keer gevraagd om uh, een keer naar de Tweede Kamer toe te gaan. En uh, een vergadering van het parlement bij te wonen. Ja. Is helaas niet mogelijk, want als zij vrij heeft, dan uh, is er ook geen vergadering in de Tweede Kamer. Precies. Dus daar kon ze niet uh, terecht. Dat kon ze niet terecht. Ja, of je moet er vrijhouden van school. Ja, dan krijg je de, leerplichtambtenaar op de Ja, plek. Van de ene of de andere kant word je gebeten, maar dat is wel draad. Ja. Dat, is, dat is jammer. Dat is jammer zeg. Nou, dan bent u te, ermee eens dat het te vaak uh, gebeurt dat de Kamer uh, er niet is. Oké, okay, ja, Visser, bedankt. Zeer goed, Ron van Heuven zegt. Eerdmans mee eens, we krijgen ook maar vijf weken vakantie... en met 60 uur per week doen we goed ons best om hun loon te betalen. Ik moet u één ding vertellen. Ik heb ooit uh, aan de stok gekregen met de huidige burgemeester van Leeuwarden... Ver Fred Kroonen, die trok mij aan mijn jas... omdat ik me weer druk had gemaakt over die 18 weken reces. Hij zegt, Joost, wil je eens ophouden, want je noemt het het vakantie... maar we zijn heel hard aan het werk. Nou, Dat is mijn punt. Uh, er wordt misschien uh, wel wat gedaan aan, aan, aan, aan bewerkbezoeken enzovoorts... maar dat kan prima in de gewone week worden gepland van de Tweede Kamer. Het is onzin om daar 18 weken voor in te ruimen. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dus u kunt daarop reageren. Willem van Zanten uit Rijswijk, goedenavond. Dag meneer, goedenavond. Goedenavond. Mag ik stellen dat ik het... Ai, ik ben het uh, helemaal eens met de stelling... 18 weken kan niet. Ik heb daar een kleine uh, toelichting bij. Uh, ik ga er namelijk ook vanuit, wat begreep ik eruit... dat ze dan ook 18 weken, dat men niet te bereiken is. Uh, het lijkt mij dat je uh, hooguit voor vakantie die 25 dagen is vijf weken nodig hebt. De andere dagen ben je aanwezig, of het dat in het land is, of dat in een studielokaal is, of dat in de Kamer is, of ja. in een commissie, of het maakt me niet uit. Je moet bereikbaar zijn, ja. minstens binnen zo'n uur. Uh, kan ook met een vervanger. Uh, ik, vind, ik, ik heb echt hier weer het gevoel dat de politiek zijn eigen regels maakt voor het eigen werk. En dat dat uh, uh, losstaat van wat de normale burger moet en uh, ja. verplicht is. Ja, kijk, dat ze... vind ik, hem, ik vind het echt slecht. Ik vind het slecht. Kijk, ze zijn niet allemaal onbereikbaar. Wij probeerden een aantal Kamerleden deze week. Nou, die waren gewoon niet bereikbaar of konden niet. Ze zijn op zich, als de Telegraaf belt, en, en, of Hart van Nederland, bellen ze heus wel terug. Maar met je dochtertje moet je inderdaad niet aankomen, want de kamer is dicht. En mijn punt is, ze moeten gewoon vergaderen. Want al die marathons tot 4 uur s ochtends, ja, die ontstaan natuurlijk als je 18 weken de deur op slot doet, hè? Ja, zeker weten. Ja, ja, weten. Oké, okay, meneer Van Zandt, ja. wij zijn, zijn het eens. Donna, Donna zegt, het maakt niet uit hoe vaak er recess is, als het werk maar af is. Of twijfel je of eraan. Ja, absoluut, dat heb ik net al toe, toe, uh, aangegeven. Er wordt veel te lang tot diepe nacht gedebatteerd. En bovendien worden wetsvoorstellen opgehouden in de Tweede Kamer. Terwijl het kabinet er vaart achter wil zetten. Daar kom je ook vaak tegen. Jos van Keulen, de Kamer gaat te vaak met recess. Ja, Joost, helemaal met je eens. En volgens mij komt dat omdat uh, de gemiddelde Kamerleden zijn afkomstig uit het ambtenarij en uit uh, zeg maar het uh, onderwijzerskorps. Zijn al gewend aan lange vakanties. Staan niet met hun beide benen in de realiteit. En uh, dat zouden dus ze wat meer moeten doen. En uh, ze zouden zich moeten conformeren aan wat hardwerkende Nederlanders doen. Ja, is, een, is zou een aanleiding kunnen zijn, zou een oorzaak kunnen zijn, zegt u. Ja. Ja, het is, een cultuur, het is een cultuur waar ze in zitten en daar komen ze niet los uit. Ja. En ze vinden ook nog dat ze allemaal heel erg druk zijn. Ja, ze houden zich druk bezig. Dat, dat zijn drukke baasjes. Zo, zo, zo voelen zichzelf. Ik ben er ook één van geweest. Maar ze voelen zichzelf ook. Dank u wel, meneer Van Keulen. Uh, we gaan zo praten met Chris Albers. Hij is het politiek docent. is het volkomen met mij oneens. Dus hij zit zich al mooi op te vreten, hoop ik, aan de, aan de telefoon. Eerst Koffie zegt minder reces. Eerdmans beseft zich vast niet wat al die commissarissen jaten aan energiekosten. En uh, ja, dat mag ook bijverdiend worden als Kamerlid. Klopt. Jisri Lemmert zegt Eerdmans, de, de Kamer gaat niet te vaak met reces. Uh, we hebben gewoon veel te weinig vrij. Ja, zo kun je er ook naar kijken. 0800 1121. Ik zeg, de Tweede Kamer gaat te vaak met recess. Ooit heb ik een voorstel ingediend in de Tweede Kamer, toen ik nog kamerlid was, om het te beperken. Alleen de SP, moet ik zeggen, was het daarmee eens. De rest vond het wel, wel prima. Uh, Sonny van Tuil uit Haarlem. Ja, <coughs> ja, ik ben het ook niet eens met de stelling. Nee? Maar uh, oh, je bent de eerste hoor. De... Oh, sorry. Wat moeten ze dan gaan doen extra? Want kijk, in principe uh, is, is het werk gewoon wetgeving. Dus wil je meer wetten, wil je meer Kamervragen hebben. Um, nou, kijk, zolang ja. het werk afkomt, is er toch helemaal niks aan de hand. Nee, maar wat ik zei, de regering dient wetsvoorstellen in, die liggen maar te wachten enzovoort. Ik, het wet, wetsvoorstel okay. is smarte geld, ligt nu jaar, heeft nu zeven jaar liggen wachten in ons parlement. Tot, en ja, maar steeds... het is niet recess. Dat nou, dat vraag vertellen. ik me dat zeer tot, af. Tot nu aan dat vraag ik me zeer af, want ze worden bijge U moet dus weten hoe die procedure gaat. Er worden wetsvoorstellen bijgesteld. Die gaan naar de Raad van State, worden opnieuw getoetst. Dat is een ellenlang proces en er komt dus uiteindelijk komt het helemaal niet af. En het punt is ook: ze moeten zich ook met controle bezighouden. Hè? Daar zijn de vergaderingen ja. ook voor in de Tweede Kamer. Niet alleen voor nou, meer nou, kamervragen. Die, die controle betekent kamer of extra kamervragen. Betekent allerlei andere gedoe. wordt veel kamervragen gesteld. Nee, hoeft helemaal dus niet. Als je, als, je, als je meer kamervragen wilt en meer extra werk voor ambtenaren, dan moet, moet je minder, moet je minder recess hebben. Ja, dat is dus gewoon het gevolg. Je kunt ook een controle uitoefenen door een debat met de minister te voeren. Ja, dat kan ook, maar goed, betekent dat de minister vaak naar de kamer moet? Dus als, nou, als je vindt dat er te weinig controle is, misschien wat vaker misschien, zijn, wat vaker, misschien Ja, maar misschien wat vaker, maar misschien minder lang. Dat is het voordeel, denk ik. Hè? Minder lange uren, lange debatten. Dat denk ik dat daarmee het voordeel uh, wordt bereikt. John Koenraad twittert. Eerdmans, wij in de zorg komen er uit vanaf. Met onze dag-, avond- en nachtdiensten. Maar 25 vakantiedagen. Uh, Raymond Schrik zegt. Eerdmans, volgens mij is het toch het meervoud van politieke recessie. Economische recessie. Kijk, dat zijn de betere Twittergrappen. U kunt meedoen. Hashtag WNL of hashtag Kamerreces. Ik zeg, de Kamer gaat veel te vaak met recess. Namelijk 18 weken per jaar. Dus om de drie weken staat het parlement stil. Wat betreft het vergaderritme. Ik vind het onbehoorlijk. Jan Koopman uit Friesland. Ja, hallo. Ik ben het niet met je eens. Vertel. Um, zoals al vaker geef je een beetje verkeerde, uh, verkeerde vergelijking. Je vergelijkt de 25 dagen vakantie die normale mensen hebben... Ja. met al die weken kamer reces. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat kamerleden dan op vakantie zijn. Nee, dat zeg ik uh, ook niet. En het zijn ook niet alleen maar de dagen die worden gebruikt voor... Leuke uitstapjes en bedrijfsbezoeken en dat soort dingen. Gelukkig is het werk van een Kamerlid, en dat zou jij zelf moeten weten, heel wat meer dan alleen maar de vergadering. Yeah. Je zult stukken moeten voorbereiden, je yeah. zult stukken moeten lezen, je yeah. zult je in materie moeten verdiepen. En om wat voorbeelden te geven: ik had gisteren drie Kamerleden nodig voor een advies. Ik heb ze alle drie normaal gewoon kunnen bereiken, hoor, telefonisch. Nou, dan heb je meer geluk dan wij. Overigens, ik ben Kamerlid geweest, Jan. En het punt is, ik, had, ik was Kamerlid in een fractie van acht. Dat heb ik vier jaar gedaan. Ik heb ja. tandjes gewerkt. Maar ik had in het recess zo'n beeld van... wat zal ik nu weer eens gaan doen? Want hij had weer twee weken herfstreces. Uh, ik vergis mezelf bijna. En dan dacht ik, ja... Wat, en dan verzon ik maar weer eens wat stages, wat werkbezoeken. Maar ik wilde graag in de Kamer die minister aan het tand voelen. Ik wilde mijn eigen initiatieven indienen. Je wil gewoon aan de slag. En dat wordt op die manier, denk ik, tegengehouden. Nou, dat... Denk ik niet, en ik weet zelfs wel zeker dat het niet zo is. Mensen die uh, zich zelf goed verdiepen in bepaalde problemen die er speelden, waar ze ook oplossingen zoeken, ja. die doen dat niet alleen tijdens een vergadering. Die bereiden zaken zorgvuldig voor. Die ja. hebben overleg met collega's om te proberen draagvlak te krijgen voor hun ideeën. Want dat Zul ja, jij ook weten nou, dat, moet... dat is een heel belangrijk onderdeel. Het okay. is niet alleen maar op die drie dagen dat er vergaderd wordt. Maar Jan, kamerleden overdrijven ook nogal hoor. Zo van wat hebben het, ongelooflijk druk. Ze... Het is vooral een hele goede manier om ook kinderen ja, op te voeden, begrijp ik. Want er worden nogal wat kamerleden zwanger. Daar schijnt daar daar heel veel tijd voor te zijn. In sommige opzichten uh, mensen. Oké. Okay. Jan, we gaan, we gaan door naar Chris Alberts. Want die zit zich op te vreten, dat had ik al gezegd. Chris Alberts, politiek docent aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Brand los. Nou, dat is natuurlijk onzin, uh, Joost. Uh, wat, wat, waarom is dat nou eigenlijk een probleem? Is er nou werkelijk iemand in Nederland die op dit moment een probleem ondervindt van het feit dat er recess is. Ik zou zeggen nee. Uh, ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen er zijn veel recessweken. Nou ja, ik bedoel daar is op zich iets voor te zeggen. Als je dat met vakantie wil vergelijken, dan zijn het ook veel vakantieweken. Maar ik bedoel, kijk, als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk kamerleden worden te veel, worden te, worden, ja krijgen eigenlijk te veel geld voor het werk wat ze doen, dan moet je daar wat over. Nee, nee, nee dat zeg ik over. juist helemaal niet. Ik vind dat Kamerleden best meer betaald zouden mogen worden... Nee, als we ook de creme de la creme ja. konden vinden, zeg ik er meteen bij. Maar Chris, jij zegt nou net, wat, wat is het kwaad? Op het moment dat je het zegt tegen iemand op straat 18 ja. weken... dan zegt hij, wat doe eens normaal? Dat is de reactie. Nou ja, dat zou, dat, zou, dat zou kunnen. Maar ik denk dat een hele hoop mensen op straat ook geen goed beeld hebben... van wat kamerwerk inhoudt. En het is precies wat die meneer hiervoor zei. Ik bedoel, we weten wel dat kamerleden ondergefaciliteerd zijn in termen van hoeveel voorbereiding ze allemaal moeten doen... wat ze allemaal moeten uitzoeken. Ze moeten tegenwicht bieden tegen hele grote ministeries... Yeah. tegen hele grote ambtelijke organisaties. Yeah. Daar zou veel meer geld in moeten. En het is heel modern om dan te roepen van... nou ja, de Kamer kan wel een beetje op zichzelf beknibbelen... en de Kamer kan wel wat meer gaan uh, vergaderen. Ja, als voorbeeldfunctie. Het enige, wat yeah. je krijgt, het enige wat je krijgt is meer Kamervragen... Meer media-incidentjes, meer luchtballonnen. En ik bedoel, dan zeg jij van... ja, er zijn ook wetsvoorstellen die langer blijven liggen. Nou, die blijven inderdaad door het circuit... wat we in Nederland gemaakt hebben heel lang liggen. Ja. Maar dat zit niet in die ene week van deze week. Ik bedoel, als dan die nou, kamer, als dan al die dingen die zouden... Ja, ik vind het te gemakkelijk. Want inderdaad, ook het, ont het ontbreekt je ook weer aan overleg met je fractie. Je moet het allemaal weer inhalen. Uh, je hebt de maandag en de vrijdag ook al vrij. Ja, maar de is hey, gewoon op ma maar, Chris... maar dat vind ik zo gek van u. Juist van jou, hè. Vind ik dat zo gek. Want dan denk ik Jij bent volgens mij toch van de maatschappij kan een hele hoop dingen toch ook wel zelf regelen. De politiek hoeft toch niet overal zich mee bezig te houden. Dan ja. moet je juist een kleine politiek en een kleine overheid hebben. Nou, en wat, wat is het lezen, probleem van... Ja. Kamerleden die de hele dag vergaderen, heel veel beleid. Ja, maar Chris, voordat je de lucht in vliegt, ik moet je dit zeggen. Er is juist het probleem dat we te veel kamerleden hebben. Dat heb ik ook al eens vaker be betoogd hier bij Avondspits. Nou, dat zijn wij wel met, we wel met elkaar wel eens. Maar Chris, in de tijd... ja, kamerleden moeten meer geld krijgen om nou ja, moeten beter betaald worden. Ben ik het ook mee eens? Maar ik ben heus niet van de lijn van de zakkenvullers. Het zijn allemaal zakken. Ik zeg juist, ze werken hard, ze verdienen te weinig. Maar ze zijn te vaak weg. En dan zeg ik jou, internet is een enorme explosie. Men, we doen alles per internet. Je hoeft die kiezer toch niet meer in een, in een rokerig zaaltje op te gaan zoeken? Dat is toch totaal niet meer van deze nou, tijd? Nou, dat, dat, is, dat is wel van deze tijd om mensen in een rokerig zaaltje op te zoeken. Want je hebt namelijk drie kwart van de bevolking kun je alleen via een rokerig zaaltje vinden. Ja, maar bij het, je het CDA waarschijnlijk. Nou, bij het CDA bijvoorbeeld, maar ik bedoel, ik zou bijna zeggen, bij het PVV ook... dat zijn echt niet mensen die dat de hele dag aan twitteren zijn met Kamerleden. En burgers zitten er ook niet op te wachten. Ik bedoel, we moeten niet doen met z'n allen... alsof de burger de hele dag op politiek nieuws verlegen zit... alsof de burger de hele dag wil zien dat de Kamerleden uh, voor ze aan het werk zijn. Ik bedoel, tuurlijk, als je het vraagt zoals je het nu vraagt... Van He, vind je uh, dat de Kamerleden vaker op proces, of ja. vaar, zo vaak op proces mogen zijn. Natuurlijk zegt iedereen dan nee, want iedereen denkt dan... die Kamerleden zijn niks aan het doen. Nou, ik maar ben toevallig een oud Kamerlid en ik zeg het uit volle overtuiging. Dus niet iedereen die, die niet niks van het werk weet, is, is het daarmee eens volgens mij. Ja, en... maar wat natuurlijk, wel, wat natuurlijk wel zo is, Joost, dat moet je natuurlijk wel even bijzeggen. Jij staat natuurlijk wel in een fractie waarvan de gemiddelde persoon die in die fractie zat... Daar hebben we natuurlijk nadat het LPF verdween natuurlijk nooit wat van vernomen. Ik bedoel, je wat, enige... maakt dat, wat heeft dat er nou mee te nou, maken? Nou, dat heeft wel iets te maken met de kwaliteiten van de mensen die daar zaten. Kijk, bedoel, je kunt ook zeggen van ja, die andere zeven die kennen we allemaal niet... dus dat kunnen we niet inschatten. Dat waren, dat dat waren, waren, ik die zal die je LPR... zeggen, Chris, het waren gemiddelde Kamer... de tweede fractie van het met Max Hermans, Margot Kranenveld met Mat Herbe... dat waren absoluut Kamerleden die niet onderdeden voor welke andere fractie dan ook. Daar was helemaal nou, niks maar... mis mee. Maar dus... ik geloof ook niet dat het gemiddelde Kamerlid van de PvdA... als je nu die 38 PvdA-Kamerleden hebt... Nou, die vervelen zich hebben, kapot. Die, nou allemaal... die, nou, nou, vervelen die vervelen zich vervelen dus zich kapot. Maar. Ja, maar jij zegt nu tegen ze dat ze minder vaak op proces mogen. Ik zou zeggen... Laat ze nou gewoon nog wat minder vergaderen. En laat ze meer uitzoeken waarover ze debatteren. Laat ze meer okay. debatteren. We gaan de doorpraten, Chris, zo kunnen meteen. Dan de burgers het ook snappen. Ja, Chris, blijf hangen. Je gaat, uh, je gaat doorkomen zo meteen weer. U kunt meedoen. 0811 21. De Tweede Kamer gaat te vaak met reces, zeg ik. Walter van der Kruisen, uh, zeg nou maar hopen dat we in de uitzending komen, Joost. Ik denk, ik zou niet weten waarom niet. Paul Visser, uh, Chris Albers, waarom vergadert de Kamer niet vier dagen per week? En gebruiken ze die dag als recess en voor bezoek? Hé, hey, wat, een, wat een uitstekende opmerking. Van Hoofd zegt Eerdmans Willem. Een lekkere, opruiende stelling zoals we gewend zijn. Natuurlijk, bij onderbuik OnderbuikFM verwacht u niets anders. Uh, als Kamerlid van SP ben ik het ermee eens, zegt Paul Ulenbelt. Oh, die is Kamerlid natuurlijk, Paul. Ja, uh, ik ben het ermee eens. Kijk, de SP steunt mij wederom. Gewone werkdag en vakanties voor Kamerleden. Weg met die privileges. Kijk eens, Paul. Volledig met je eens. Ik zal hem retweeten thuis. Jacco en Sandra zeggen WNL helemaal mee eens. Ik maak ook 70 uur per week en ik verdien geen 90.000 euro per jaar en heb 25 dagen per jaar vrij. En ik ben wel tevreden, hoor. Doet u maar mee, 0800 21. De kamer gaat te veel met de recess. Ike Vlucht, goedenavond. Dag Ike. Vertel. Je hoort mij, ik jou niet. Of andersom, we laten je even zakken. Um, Johan Vogel uitwees. Ja, helemaal eens, jouw met de stelling natuurlijk. Uh, als je ziet dat, uh, dat, ze, dat drie dagen in elk geval de Kamerleden zichtbaar zijn. Je hoort de Kamerleden zelf altijd klagen dat er geen tijd is om, om, het, uh, om, om debatten aan te vragen. Dertig leden debatten kunnen niet enzovoort. Nou doe dat sowieso op die maandag en of die vrijdag. En voor de ja. verdere rest, ja, als jij een onkostenvergoeding krijgt. Hè, want dat gaat nog steeds om een onkostenvergoeding die twee de Kamerleden krijgen. En je gaat het afwegen na het aantal dagen dat je echt zichtbaar werkt op jaarbasis. Dan, uh, dan een ondernemer die ja. zijn winkel een dag dichtgooit... of 18 weken per jaar op vakantie gaat, verdient ook niks. Nou, ik snap, de, ik, ik snap op, ook, Precies, Jon. maar ik snap ook werkelijk niet... dat die voorbeeldfunctie niet meer gezien wordt door kamerleden. Behalve Paul Ulembeel van de SP ziet, ziet ja, de rest ook ja, niet. Ja, dat, dat, dat huh? het, ja, dat, die hebben ook wel eens een paar goede dingen. Deze Jawel, die hebben er af en toe ook wel eens een goede dingen hoor, Johan. Bedankt voor het bellen. Uh, ne, uh, Anne-Marie Hummels. Ja, goedenavond. Dag. Uh, ik denk dat uh, het kamerlidmaatschap of Kamerlid zijn, dat is zin van 9 tot 5 baan. Uh, ik heb ook begrepen dat toch al wat werkbezoeken, um, vooral als het uh, naar het buitenland is, ja, dat vindt plaats in de tijd van reces. Ja. En uh, daarnaast uh, zie, ik, heb ik toch wel een aantal Kamerleden uh, afgepeigerd gezien omdat juist die onregelmatige werktijden het voortdurend overal op in moeten springen, het ruggespraak houden met de achterban. Ja of met opgewonde burgers, of wat dan ook, yeah. dat dat wel uh, nogal aan mensen vreedt. Nou, if you can't stand the heat, stay nou, out of the kitchen, toch, Annemarie? If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Dat geldt ja, toch nee, op zijn minst? Het is, is, is verbonden aan het volksvertegenwoordiging. Ja, daarom moet je ook niet zeuren. Nee, ik denk niet dat zij zeuren. Ik denk dat, uh, nou, je, dat je... mensen zijn in het land... Die denken dat het een luizenbaantje is. Nee, ik, dat wel, is het zeker niet. Maar het is een fantastische functie op een blauwe stoel met, waar, waar velen op willen zitten. Het is regelmatig ook klaar dat men te weinig informatie heeft of krijgt ja. om uh, juiste beslissingen te kunnen nemen. Hm. We hebben dat laatst kunnen horen. Uh, ...van uh, op Oudkerk... ...die vond dat zij... ...met de parlementaire enquêtecommissie... ...eigenlijk uh, gefaald hadden... ...omdat ze niet genoeg uh, informatie hadden... Ja. ...maar het was toch een zwaarwichtig... ...en, en nogal ja. uh, ingrijpend... Uh, ...parlementaire enquête... ...en ik denk dat de kwaliteit... ...van de Kamerleden, dat okay. dat veel meer mm. moet worden. Oké, okay, dankjewel. want we gaan verder. 0800 1121. De Kamer gaat te veel met reces. Zoals nu, de herfstvakantie. Het is al de herfstrecess voor de Kamer. Walter van der Kruisen, uh, Ja, veel Kamerleden werken... 80 uur of meer per week. Bovendien is de reces geen vakantie. Dat heb ik nog steeds niet beweerd. Rogier Havelaar zegt, avondspits, ik zou eerder zeggen... ...dat de Kamer te vaak terugkomt van reces. Kijk, dat is ook een hele mooie inderdaad. Uh, we gaan even terug. Chris Albers uh, op de politieke de hoofddocent uh, uh, Chris, ik, ik vernam laatst dat alle militairen gaan hun eerste klas OV-kaart inleveren hè, voor de trein. Dat scheelt oh, miljoenen. Ja, dat scheelt ja. miljoenen, uh, ja. schijnt. Maar de Kamerleden hebben ook allemaal een eerste klas OV-kaart. Is dat het ja, juiste ja. voorbeeld? Ja. Nee, dat is natuurlijk een beetje onzin. Ik bedoel, kijk, dat zijn namelijk ook helemaal de kosten niet. Nee, ik dat, bedoel, kijk, dat, bij dat vind ik zou ook. Je misschien, bij de bij Defensie zou je misschien nog kunnen zeggen van ik heb geen idee hoeveel mensen daar werken, maar dan heb je het wel over. Grootste werkgever ja. van Nederland, hè? Ja, absoluut, dan heb je het over grote werkgever, maar ik bedoel, kijk, die Kamerleden, het zijn hartstikke Nee, maar dat, dat, dat klopt. Ik wil even die naar voorbeeld het toe. Ja. Even ja. voorbeeld toe. Ik wil even de voorbeeldfunctie aanhalen, hè. waar je, waar je ja. toch mee te maken hebt als Kamerling. Nou ja, die mensen hebben wel een voorbeeldfunctie, maar kijk, ik denk dat het handiger is als een voorbeeldfunctie hebben in termen van dat ze verstandig debatteren, dat ze respectvol met elkaar omgaan. Ik denk dat een de voorbeeldfunctie zit in dat soort dingen. Ik bedoel, de vraag is toch een beetje waarom heel veel mensen in Nederland veel geld mogen verdienen en waarom als je in de politiek zit, je uh, ja, op een achternamiddag uh, een paar tientjes moet bij uh, je bij, bij lezingen, et cetera, omdat het allemaal ja, ja. niet rondkomen is. Ja. Ik bedoel, het lijkt me een beetje onzin. Ik maar maar, kijk, maar kies... Die vergoeding is natuurlijk redelijk, ja. Goed, die mensen zijn niet zielig... Maar de vraag is wel, als je gewoon een goede baan vindt, en dat zijn het toch slim, vaak slimme mensen die goede banen hebben. Daarvoor is het heel erg onaantrekkelijk om in de kamer te gaan zitten. En het zou juist goed zijn als die mensen ook in de kamer zouden kunnen. Nee, dat dus is, je een, moet punt, dat is niet, een punt. Maar het gaat erom, dat is net wat Paul Ulenbelt zegt van de SP. Waarom kan het niet een gewone werksweek zijn voor Kamerleden? Met gewoon aantal vakantiedagen, geen privileges zoals we ook hebben moeten vechten. om eindelijk dat belachelijke wachtgeld na, na zeven uur, dat je twee jaar wachtgeld kreeg zoals Filomena Bijl dat, we dat, dat daar ook een mes in is gezet, dat we dat niet ook eens met die recesweken doen. Dat is toch niet meer van deze tijd, dat die maandag en vrijdag, ja, ja, de maar, postkoetsdagen, het... daar moet je toch een keer van af. Nou ja, kijk, wat natuurlijk wel interessant is, ik wil je noemen een paar voorbeelden. Kijk, er zitten voorbeelden bij die, die beter zijn, vind ik, en die slechter zijn. Ik bedoel, die wachtgatregeling, die is idioot. Ik bedoel, ja, maar die, die vonden ze de... niet idioot, die vond men nou, jarenlang gewoon heel normaal. Ja, dat is wel zo. Maar kijk, bij reces heb je het toch over hoeveel vergaderingen zijn er... en dan is de vraag of die vergaderingen allemaal heel erg nuttig zijn. En als je kijkt gewoon ja. naar waar heel veel van die vergaderingen over gaan... dan zou ik zeggen, het gaat toch over beleidsmatige details. Het gaat over twintig keer over hetzelfde. Dat... Ik bedoel, de Kamer moest van de zomer terugkomen voor de eurocrisis. Het suggereert een enorm actieve Kamer die er bovenop zit... en die de belangen van de burger vertegenwoordigt. Maar uiteindelijk komt uit dat uh, debat gewoon helemaal niks. Want we weten allemaal al lang aan, aan, aan het begin van het debat... wat er aan het eind wordt gezegd. Vind je het dus een groot ritueel, leuk? Chris? Vind je het nou, het is heel vaak. Nou, het is heel vaak vaak heel erg ritueel. Het ritueel is ook belangrijk. Dat is ook niet onbeloond, dat, ja. dat moet er voor een deel ook zijn. Maar eerlijk gezegd lijkt mij twee of drie dagen per week wel genoeg. Nou. Ik bedoel, ik denk niet dat mensen dat heel erg... Ik denk ook dat als je bijvoorbeeld dit onderwerp niet zou hebben, een hele hoop Nederlanders zouden absoluut niet gemerkt hebben dat het deze week reces is. Nee, maar dat zegt niet dat dingen kwaad zijn als het onder het stof onder, het, onder nee, blijft is liggen, Chris. Dat, dat is weten slecht. we al een tijdje. Nee, Joost, dat is slecht, want het gaat er namelijk om dat burgers die debatten ook volgen. En burgers kunnen al die debatten niet volgen... Ja. omdat het er veel te veel zijn. Dus het okay. is juist goed om dat aantal een klein beetje terug te dringen. Chris, je punt is duidelijk. Dank je zeer voor het meedoen. Avondspits. Ah. Chris Alberts, politiek hoofddocent aan De Erasmus Universiteit. Peter van der Bisselaar zegt... werkbezoeken tijdens het reces zijn impulsen voor de democratie... en de zichtbaarheid van de Kamerleden. En nog eens een keer. Ik551 zegt... Eerdmans, waarom gaan ze die, die mensen niet betalen... gaan ze die mensen niet betalen naar werk? Wat ze doen? Outputbetaling. Ja, dat kan. Prestatiebeloning. Misschien is dat een oplossing. De Kamer... Het gaat te vaak met de recessie. U kunt nog meedoen tot 7 uur 0800 1121. En u komt binnen bij Avondspits. David Slomp uit Stadskanaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Vertel. Volledig eens met de stelling. Ja, dan zetten we daar een punt achter, David. Dat komt duid en uh, luid en duidelijk over. Christian Bosman uit Heerenveen. Bosman, uh, ja. Uh, ik denk dat je zelf een uitgeleid gaat maken als mensen gaan zeggen van... Uh, krijg het werk dan niet af in die periode. Dat is het probleem niet. Kijk, als je met te veel mensen iets kleins gaat doen, ja, dan heb je, het komt het werk altijd af. En dan heb je zeeën van tijd. Dus ik denk dat je daarin uh, verder moet zoeken. Want ja, als je te veel uh, tijd over hebt voor de dingen die je kan doen en dan ook allemaal af hebt, ja, dan uh, zit er iets verkeerd. Of met, je bent met te veel man bezig of je hebt te veel tijd. Ja, dan denk ik dat we het eens zijn. Uh, Sieburg, Tuinster uit in. Ja, Joost. Uh, ik vind het jammer dat er eigenlijk zoveel stellingmakerij is tegenwoordig. Stellingmakerij. Uh, dat was dat ja, wel, wel bij mij. Ja, ja ik. Uh... Ik kan hier geen enkel oordeel over vellen, want ik weet namelijk niet wat die mensen doen in, het, in die uh, weken dat ze op recess zijn. Nou, nou braak je een zo'n belangrijk punt, Siebren, want ik heb als Kamerlid gepleit voor een stageregister. Van jongens, als jullie dan zo vaak op stage en werkbezoeken zijn, laat me dat nou eens weten. Zet het nou eens op je website. Niemand zet iets op zijn website. Kamerleden, laat nou, het helemaal niet, ik... weten, niet ik... weten wat ze doen. Ik vind het hartstikke goed dat je dingen wil aankaarten. Alleen op het moment dat je het als een stelling en zo'n stellingmakerij. ga je mensen vragen of ze het ermee eens of oneens zijn. Ja. Dat, dat, dat is, vind ik, de grootst mogelijke onzin. Want ik kan dat niet beoordelen. Je doet er zelf aan mee, hè? He? Je doet er ook aan. bedoel je? Nou, je belt toch? Ja, ik bel omdat ik, omdat ik op dit moment het, iets wil zeggen over uh, het feit nou, dat, dat er in, deze, dat is... in deze, deze sfeer op dit moment zoveel stellingen de lucht in worden gegooid. Ja, ja, ja. Nee, een en dat het er eens of oneens moeten zijn. Maar dat is ons, ons en... programma, hè? Dat is het programma. Ja, dat snap ik. Alle, dat, en uh, het is niet zwart-wit. Nee. Er, zullen mensen zijn, er zullen mensen zijn die in die weken uh, misschien lekker vakantie houden... en er zijn mensen die zich het, uh, het snot achter de oren werken. Dat klopt. Of, hoe noem je dat? Maar dan, nog, en, maar dan uh, nog, je hebt ook een uh, voorbeeldfunctie. Kijk, we leven niet in die andere bovries-samenleving, zwart-wit. Dat, dat begrijp ik ook wel. Alleen, het ja. punt is dat dit programma bestaat uit voor of tegen. We gaan niet nuanceren. Ik ben Joost, nee. ongenuanceerd man. Ja. Dus dat, dat, dat en, moet ook zo blijven. Ja, nou, dat, dat, dan, dan is dit niet mijn programma. Kijk, zo simpel is het. Ik vind... Ik vind het echt ontzettend jammer dat, dit zo, dat mensen zo op, opgejut worden... om ja. het ergens mee eens of mee oneens te zijn. Helder. Als je dit wil veranderen in de politiek... moet ja. je juist genuanceerd zijn en niet ja. ongenuanceerd. Nou, je hebt een mening gedropt. Ik ben, ik ben er blij mee, Simon, dat je toch belde. 0800 1121. Helene Hupser zegt... Uh, Eerdmans, maar is programma in de Kamer niet te volgepropt voor vaak op reces. Kan die niet beter verdeeld worden? Ik ben het volledig met je eens. We zijn er doorheen. Wij verlaat u naar deze avondspits voor kunststof. Daarin pianist Daria van den Berken te de gast morgenochtend. Treft u weer vandaag de vrijdag op tv met Eva Jinek en Merel Westrik. Ze hebben in de studio strafrechtadvocaat Jan Hein Kuipers en Catharine Keil. En Catharine vertelt alles over de televisiering die s'avonds, dus morgenavond, weer wordt uitgereikt. En overigens presenteert daar ook onze Eva Jinek eh, een van de awards. Eh, morgenochtend vanaf 7 uur dus op Nederland 1... Een nieuwe aflevering van vandaag de vrijdag. En ook ben ik er morgen weer van half zeven terug op Radio 1... met de stelling iedereen moet één week per jaar zijn autosleutels inleveren. U kunt er vast over na gaan denken. Een heel fijne avond vast en graag tot morgenavond bij Avondspits. Dan kom je tot twee dingen. Two angles. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ontwerper Piet Heineken heeft naar eigen zeggen... de ideale baan in de ideale omgeving. Nou, dan heb je best of both worlds. Dan mag je doen wat je leuk vindt.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 die de van André van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Vanavond nemen we een kijkje in het klooster van West-Vleteren... waar het beste bier ter wereld wordt gebrouwen. Maar de monniken doen meer. De afgelopen tijd bouwden ze ook een nieuw klooster. Een nieuwe abdij voor het beste bier ter wereld in de RKK-kloosterserie. Vanavond om 10 voor 8 bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1.